Hier in Boekraad met het NMS Journaal. Oud-radiomaker Willem van Kooten is overleden. Hij was als dj bekend onder de naam Joost den Draaier. Hij wordt gezien als de grondlegger van de hitradio... omdat hij midden jaren 60 naar Amerikaans voorbeeld de top 40 in Nederland introduceerde. Van Kooten presenteerde in die beginjaren de hitlijst zelf op Radio Veronica... Na zijn radiowerk ontwikkelde hij zichzelf tot een geslaagd zakenman met onder meer zijn eigen platenmaatschappij en investeringen in onroerend goed in met name de Portugese Algarve. Willem van Kooten was 83 jaar. Donald Trump krijgt volgende week te horen welke straf hij krijgt... voor zijn betrokkenheid bij het betalen van zwijggeld aan porno-ster Stormy Daniels. Trump wilde dat de zaak werd gestaakt omdat hij opnieuw tot president is gekozen... maar daar ging de rechter niet in mee. De porno-ster zei dat ze in 2006 een affaire met Trump had, iets wat hij ontkent. Om te voorkomen dat ze dit verhaal tijdens zijn eerste verkiezingscampagne zou vertellen... Liet Trump zijn advocaat meer dan 100.000 dollar aan haar betalen? Trump is al schuldig verklaard in de zaak, maar zijn straf hoort hij komende vrijdag. Niet eerder waren er zoveel aanslagen met explosieven om woningen. Dat blijkt uit cijfers die de politie aan de NOS heeft verstrekt. Afgelopen jaar waren er zeker 771 van die aanslagen, een stijging van bijna 30% ten opzichte van een jaar eerder. Het totaal aantal incidenten met explosieven was tot half december 1234. Ook dat is een record. De meeste incidenten waren in de regio Rotterdam. 232 keer werd er daar een explosief gebruikt. In verreweg de meeste gevallen ging het om zwaar illegaal vuurwerk. Het weer... De temperatuur daalt rond het vriespunt waardoor het bij winterse buien glad kan zijn vannacht. Morgen droger, alleen in het noorden nog wat buien. Het wordt dan 2 tot 4 graden. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het sneeuwen. Zondagochtend kan het daardoor in het hele land glad zijn. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het weekend in... She's homeless, she's homeless, she's homeless. Now I I like it, I like it the winner But I do believe that you don't have to walk